9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat een grote rol spelen in de Nederlandse eredivisie. Murdochs Amerikaanse tv-netwerk Fox neemt een belang van 51 in de zender eredivisie Live. De rest van de aandelen blijft in handen van de clubs. Met overeenkomst is meer dan een miljard euro gemoeid. Het is daarmee de grootste tv-deal in de historie van het Nederlandse voetbal. Het is nog niet bekend wat de overeenkomst betekent voor de samenvattingen die de NOS uitzendt. Algemeen directeur van de NOS, De Jong, zegt zijn best te doen om de rechten voor de samenvattingen bij de NOS te houden. Maar het moet volgens hem wel redelijk en billig blijven. De Jong noemt de overname door Fox een mediarevolutie. Murdoch kiest altijd voor de grootste landen in de wereld. En nu pakt hij een kleiner land, zei De Jong. Op Texel woedt sinds vannacht een grote brand in een discotheek. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In het disco in het dorp Denburg waren geen mensen toen de brand uitbrak. Vanwege de rook is een aantal mensen uit huizen in de buurt geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sporthal. Ook twee hotels in Denburg zijn vanwege de rook ontruimd. Korpsen van het vasteland zitten op een extra boot om de brandweer van Texel te assisteren. Bij bankenverzekeraar ING is de winst het afgelopen half jaar gedaald met 35 procent. In de eerste helft van 2011 was hij nog 2,9 miljard euro. In dezelfde periode dit jaar was de winst 1,8 miljard. De winst is lager dan analisten hadden verwacht. Maar topman Hommen is niet ontevreden. Volgens hem komt de winstdaling vooral doordat het bedrijf vorig jaar nog extra inkomsten had... door de verkoop van bedrijfsonderdelen. Verder zegt ING nog steeds veel last te hebben van de economische crisis in Europa. In Egypte zijn bij een luchtaanval door het leger in de Sinaïwoestijn meer dan 20 mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat het gaat om militante moslimstrijders. De aanval was bij de grens met de Gaza-strook in de buurt van de stad El Arish. In de regio werden gisteravond zeven Egyptische veiligheidsposten aangevallen. Daarbij zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Sinds zondag is het onrustig in de grensstreek. Toen werden 16 Egyptische grenswachters gedood door militante moslims.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 Het weer op veel plaatsen zonnig, maar ook kans op een bui. Het wordt een graad of 20. Morgen droog en wisselend bewolkt. Dan wordt het 19 tot 22 graden. AWB Verkeersinformatie: Redelijk goed nieuws over de A15 bij de Botlektunnel. De weg is richting Europort weer helemaal vrijgegeven. Richting Rotterdam is de rechterrijstrook nog afgesloten. Hij heeft allemaal te maken met een gekantelde vrachtwagen. Staan in beide richtingen bij de botlect tunnel nog wel files van zo'n 7 kilometer. En mensen die omrijden over de N218, ook die staan in beide richtingen nog vast. Bij spijken Nissen, 3 kilometer.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is woensdag 8 augustus. Waar was jij toen Epke Goudvon won? Dat wordt misschien wel een zin voor de toekomst. Zo hebben we de kijkcijfers. Dan weten we hoeveel mensen naar Ans van Zetten hebben geluisterd... of via internet en de radio hebben gezien en gehoord. En we hopen dit uur ook nog eventjes met Epke zelf te praten. Een aantal overvallen op juweliers neemt af. Er is een brand op Tessel. Maar we beginnen met de strijd om de voetbalrechten. Media-magnaat Robert Murdoch neemt met zijn Amerikaanse televisienetwerk Fox... een meerderheidsbelang in de zender Eredivisie Live. Dat bedrijf beheert de uitzendrechten van het Nederlandse Eredivisie Voetbal. Het bedrijf zelf wil pas later vanochtend reageren... maar eerder in de uitzending vertelde NOS-directeur Jan de Jong al... dat de deal een tijdje al in de lucht hing. Het uh, gerucht en meer dan dat ging al uh, enkele weken tot maanden. Misschien is het wel even goed uh, om te nuanceren wat er nou echt gebeurd is... Ja. Uh, Murdoch en wel uh, een afdeling van een van zijn bedrijven, heeft 51% gekocht in Eredivisie Live. Dus zij worden participant in Eredivisie Live. En zij geloven in het businessmodel van Eredivisie Live en uh, beleggen daarin 51%. Daar, daar betalen ze een bedrag voor en zij garanderen tot 2025 een aantal inkomsten. Dus het is niet zo. Maar dat dat is zij iets... nu de rechten kopen ja, wat... en helemaal gaan doen. Nee, uh, uh, zij zijn aandeelhouder geworden in de Eredivisie Live... en garanderen richting de clubs een bepaalde hoeveelheid geld. Dat, dat is, is wat dus... er werkelijk gebeurd okay, is. Oké, maar dat is dus iets anders dan dat ze alle rechten in hun bezit hebben. Dat klopt, want uh, ze zijn 51% aandeelhouder. Dat ben je natuurlijk wel meerderheidsaandeelhouder. De rechten zijn en blijven van de clubs. Ze gaan alleen geëxploiteerd worden. En daarbij worden ze geholpen door het bedrijf van Murdoch. Maar... De introductie van Murdoch in de Nederlandse markt... is niets meer of niets minder dan een mediarevolutie in Nederland. Hij is niet voor niets een van de aller, allergrootste spelers in de wereld. En hij heeft nogal een reputatie en die brengt hij met zich mee. Dat zei Jan de Jong. Daar gaan we verder over praten. Over dus die entree van Robert Murdoch in het Nederlandse voetbal... en op de Nederlandse mediamarkt. Dat doen we met sportmarketingdeskundige Frank van der Walbaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij trekt voor deze deal een miljard euro uit voor 12 jaar. Is het een beetje een reële prijs? Ik denk het wel. Um, zeker gezien de bedoelingen die er naar mijn stellige overtuiging achter zitten... is dat hij van Eredivisie Live uh, sport live gaat maken. Hij zal zich niet alleen beperken tot het voetbal. Uh, dat is natuurlijk de hoofdmoot. Dat is nu eenmaal de magneet voor de consument. Maar daarnaast zal hij van Eredivisie Live een 24 uur per dag sportzender gaan maken. Een soort, soort Sky Nederland sport. Ja. Daar ben ik van overtuigd. En dat opent de deuren en dat opent mogelijkheden voor andere sporten in Nederland. Ja, maar goed, uh, je verdient geld. Althans, dat heb ik me altijd laten vertellen met het voetballen. En de rest, dat hangt er dan een beetje bij. Ja, maar dat, het concept van er een sportzender van te maken, dat is niet nieuw. Dat, dat heeft hij in Engeland met enorm veel succes gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse consument... die nog niet echt een betaalkultuur heeft voor televisie dat die wel over de streep kan worden getrokken met een zeer aantrekkelijke sportzender in Nederland. En Dan moet het anders dan wat, uh, dat mislukte experiment met uh, Sport 7? Ja, maar daar, daar waren zeven fouten van Sport 7 aan, uh, aan de wieg. Ja, nou u hoeft u niet alle zeven op te noemen, maar waarom kan het nu wel waar het toen niet kon? Nou, wat hij bijvoorbeeld uh, zal doen, en dat is vrees ik inderdaad het einde van het fenomeen zeven uur bord op schoot... Uh, is dat hij uh, de samenvattingen uh, zal die absoluut niet meer om zeven uur zondagavond uh, uh, laten verschijnen? Dat, dat zal worden later in de avond. Een uur of tien, elf. Uh. Ja, want hij, ik kan me voorstellen dat hij zal zeggen van nou: de match of the week uh, programmeren we op zondagavond, zes uur. Een beetje zoals de Britten dat ook hebben, een match Plus, of the day. zoals dat in Engeland met veel succes is gegaan. Ja. Um, wat ik me nou afvraag is: wa waarom vindt Murdoch Nederland eigenlijk zo interessant? Nou, hij, uh, Nederland heeft een voetbalcultuur. Nederland heeft een achterstand op het gebied van betaaltelevisie. Dus er is nog veel winst te boeken. En uh, hij wil voor, uh, Europa veroveren. Hij wil de grootste van de wereld zijn, wat hij al is. Maar daar hoort Europa ook bij. Hij heeft al, uh, recentelijk Duitsland veroverd, tussen aanhalingstekens. En wat ook een rol speelt, denk ik, hij ziet een concurrent op het toneel verschijnen. Dat is Al Jazeera. Al Jazeera als concurrent? Ja, Al Jazeera, de Midden-Oosten heeft ook zijn ogen gericht op sport. Heeft Frankrijk al min of meer veroverd op het gebied van sport. Dus dat is ook een belangrijk land. Nou, uh, Sky zit al in Italië, uh, in Duitsland en in Engeland. En Nederland is een redelijk logische volgende prooi omdat Al Jazeera een beetje uh, laten we zeggen, op het toneel verschijnt, zou Al Jazeera dan ook geïnteresseerd zijn in onze competitie? Um, dat zou zomaar kunnen, uh, maar Al Jazeera zal zich ook in eerste instantie hebben gericht op de grotere landen en welke zijn beschikbaar. Nou, Dat is op dit moment uh, Frankrijk, ik kan me voorstellen dat ze ook al naar Spanje kijken. En dat ze voorlopig nog even niet naar Nederland hebben gekeken en dat Murdoch dat voor wil zijn. Uh, voor de, Eredivisie Club, de, de 18 Eredivisieclubs, is dit uh, aantrekkelijk? Nou, het is sowieso aantrekkelijk omdat er meer geld gaat binnenkomen. Hè. En, de, en de, de, de, de verliespost, de aanvangsverliespost die er is van 60 miljoen, wordt ook opgeslokt door meneer Murdoch. Dus ze komen in gezonder financieel vaarwater en ze krijgen een, een, bijna het dubbele hoeveelheid geld. Ja, maar dan is er ook nog een Europese regel. Want de Europese regel zegt dat de samenvattingen wel op een open net te zien moeten zijn. Uh, ja, de samenvattingen zullen ook op een open net te zien zijn, maar de Europese regels zeggen niet hoe laat en waar. Precies op die manier. En de radio, wat dat moeten we toch ook nog eventjes uh, behandelen, want uh, nu elke zondag en ook zaterdagavond uh, te beluisteren via Langste de lijn, uh, gaat hij daar ook wat mee doen? Nou, hij zal. Uh, het is echt een media magnaat. Het is niet alleen een televisiemagnaat. Dus hij zal zeker ook kijken naar radio en naar internet, naar de nieuwe media. Uh, en wellicht zelfs ook nog eens naar print. Maar ik zie nou niet in de radio-uitzendingen echt een businessmodel. Dus ik denk niet dat dat prioriteit heeft bij hem. Nee, en in Engeland is dat ook gewoon bij de BBC nog te luisteren. correct. Precies. Nou, wie weet in Nederland ook. Het is in ieder geval een grote stap. Dank Het voor een interessante ontwikkeling. Zo kan je het ook zeggen. Frank-Tonel Baker, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Het is tien minuten over negen. Met minder dan 100 dagen te gaan tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen... wordt de politieke strijd snel heviger. Republikeinse tegenstander van president Obama die ligt zwaar onder vuur. De steenrijke Mitt Romney staat al een tijdje onder druk... om meer openheid van zaken te geven over zijn belastingen. Inmiddels domineren zijn belastingopgaven zo'n beetje het nieuws. De presidentskandidaat wordt er nu van beschuldigd... helemaal geen belasting te betalen. De bijdrage is van Wessel de Jong. Deze beschuldiging komt van de leider van de democratische meerderheid in de Senaat. Harry Reid. His father, George Romney, said the president that people running for president would file their tax returns. Let everybody look at them. But Mitt Romney can't do that because he's basically paid no taxes in the prior 12 years. Reed zegt dat de vader van Romney, toen hij presidentskandidaat was, het goede voorbeeld gaf... door vele jaren van belastingopgaven openbaar te maken. Maar Mitt Romney kan dit niet doen omdat hij de afgelopen 12 jaar helemaal geen belasting heeft betaald, meent Reed. Romney, toch zelden te betrappen op emotie of opwinding, is nu echt kwaad. Harry, kom met bewijzen of hou je bek. Wie zijn je bronnen? Vraagt een geïrriteerde Romney. Reid heeft één bron genoemd. Een anonieme, bij Bain Capital. Het investeringsbedrijf waar Romney zijn fortuin vergaarde. Ongeveer 250 miljoen dollar. De zware beschuldiging van Reid, op basis van een enkele bron... dat pikken de partijgenoten van Romney niet. Ik mag Harry best, zegt een republikeinse senator... uit het conservatieve South Carolina. Maar wat hij heeft gezegd in de Senaat is buiten alle proporties. Ik denk dat hij liegt met zijn uitspraken... over dat hij iets weet over de belastingen van Romney. Al dus een furieuze Lindsey Graham... Maar hoe zwaar hij ook wordt aangevallen, Reid slikt geen woord in. Tax dit gaat helemaal niet over mij, maar over Romney die zijn belastingopgave niet bekend maakt. En er is maar één manier om dit gedoe te beëindigen en dat is dat hij ze vrijgeeft. Zoals iedere presidentskandidaat dat heeft gedaan de afgelopen dertig jaar, zegt Reid. Door de republikeinen inmiddels Dirty Harry genoemd. Maar feit blijft dat Romney maar twee jaar van zijn belastingopgaven heeft laten zien, en dat zit de Republikeinen inmiddels ook niet echt lekker. Governor Romney could absolutely do away with this issue. We all do it in virtually every election in America, so just Mitt, go ahead and do it. We doen het allemaal, dus schiet nou maar op met die belastingen, zegt ex-gouverneur Rendell van Virginia, een Republikein. Die wordt duidelijk ook een beetje bang dat dit onderwerp de campagne wel eens zou kunnen gaan schaden. Het Witte Huis blijft ondertussen op gepaste afstand. Maar Obama's campagneteam zou ervan smullen. De Democraten steunen Reid niet openlijk. Maar de voorzitter van de partij laat toch niet na de bal nog eens goed in te koppen. Ik weet dat er massive vragen zijn over waarom hij een Swiss bank heeft. Waarom hij he investeringen in de in cayman Islands and a. Debbie Wasserman-Schultz grijpt de gelegenheid aan... om nog eens uit te pakken met de Zwitserse bankrekeningen van Romney. En de rekeningen op de cayman eilanden Ik Barack Obama and I approve this message. Democratische reclamespotjes blijven erop hameren... dat Romney de kandidaat is van en voor de rijken, en dat hij de gewone Amerikaan zal benadelen. Peilingen wijzen uit dat de spotjes aanslaan. Waarom Romney geen openheid van zaken geeft is onduidelijk. Maar zeker is wel hoe langer hij wacht, hoe pijnlijker het wordt. You pay more. De bijdrage was van onze correspondent Wessel de Jong. Straks er ging van alles mis in de communicatie rond de kerncentrale Fukushima vorig jaar tijdens die tsunami. Het blijkt nu ook uit camerabeelden. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit John Bakker. Met eh, nog steeds drukte rond Rotterdam op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux, drie kilometer. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen op de A15 Europort richting Rotterdam. Er staat bij de Botlektunnel nog 7 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. De andere kant op richting Europort bij Spijkenisse 6 kilometer. En mensen die omrijden over de N218, ook die staan in de file. In beide richtingen bij Spijkenisse 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. together now In no man's land All Together Now van Farm was dat. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog uh, die dag rond kerstmis. Dat de Britse en de Duitse soldaten elkaar uh, troffen en voetbal gingen spelen. All Together Now. Japan heeft unieke videobeelden naar buiten gebracht... die zijn gemaakt in het commandocentrum van de kerncentrale in Fukushima. Kerncentrale die zwaar beschadigd raakte na de tsunami vorig jaar. Op de beelden staat ook het hoofdkwartier van elektriciteitsbedrijf Tepco. Kjeld Duits is in Tokio. Kjeld, jij hebt ze gezien. Wat is het meest verbazingwekkend aan die beelden? Nou, wat mij vooral opviel was de enorme chaos, het gebrek aan professionaliteit... en de enorme paniek die je zag in de beelden... Je verwacht van professionele wetenschappers en de technici die met deze gevaarlijke technologie werken... Eh, dat ze toch goed voorbereid zijn en dat ze dan heel rustig reageren op een noodsituatie zoals deze. Maar een van de mensen zegt zelfs dat hij de noodplannen niet weet voor een situatie zoals deze. En eh, ook wat opvallend was, is dat enkel de eerste vijf dagen worden getoond... Eh, TEPCO vertikt het om de beelden van de daarop volgende week openbaar te maken. Maar dat is toch wel bijzonder dat ze de noodplannen niet weten? Ze zullen toch wel een rampenoefening ooit hebben geoefend? Ze moeten dat inderdaad ook hebben gedaan. En TEPCO zelf, zelf zegt dat ze dat hebben gedaan. Maar de afgelopen maanden is steeds meer naar buiten gekomen... dat veel mensen niet op de hoogte waren van die noodplannen. Eh, en hoe kan het dat die beelden pas nu worden vrijgegeven? Zijn ze bij toeval gevonden? Ja, inderdaad, de TEPCO die heeft ze gehouden, geheim gehouden. Een parlementaire onderzoekscommissie die ontdekte ze pas eerder dit jaar. En eh, zelfs daarna wilde het bedrijf ze niet vrijgeven, maar er is dus onlangs net een nieuwe directie gekomen. En eh, er is ook een officieel verzoek van minister van Economie, Handel en Industrie, Edano, geweest. En daardoor heeft Tepco ze eindelijk vrijgegeven. Ja, nou heb je het over de eerste vijf dagen, maar er zijn nog meer dagen... waar ook allerlei besluiten zijn genomen, waarvan je kunt afvragen of dat de juiste besluiten waren. Wanneer komt de rest van de beelden vrij? Tepco wil het niet vrijgeven. En ook de beelden die nu vrijgegeven zijn, zijn heel beperkt. Bijvoorbeeld eh, in het geheel is er 150 uur vrijgegeven... Maar 100 uur daarvan heeft geen geluid. Volgens het bedrijf zou een personeelslid een foutje hebben gemaakt met de instelling van het geluid. Ja. En van die 50 uur die er wel is, zijn een heleboel gezichten wazig gemaakt. En zo'n 1600 keer is het geluid bewerkt. Vaak enkel met een piep, zodat je niet kan horen wat mensen zeggen. Ah, en wat vinden de Japanners er trouwens van? Hebben ze die ook allemaal gezien, deze beelden? En er is enkel een clip van 150 minuten vrijgeven... De 150 uur zelf, die worden enkel getoond aan een klein groepje journalisten op het hoofdkwartier van TEPCO. En die mogen ze niet opnemen. Maar er is natuurlijk een enorme teleurstelling. Men had gehoopt, tenminste op meer duidelijkheid, over het grootste twistpunt. Um, het twitspunt is dat de Japanse overheid zegt dat Tepco het personeel wilde evacueren. En dat premier Kan dat heeft kunnen voorkomen en daardoor Japan heeft gered. En Tepco zegt dat is niet waar, maar dat is dus helemaal niet duidelijk in deze beelden. Nee, maar misschien zijn er wel nog beelden van, maar hebben we die nog niet gezien? Dat zou kunnen, maar het grootste probleem is het ontbreken van geluiden. Er, er zijn wel beelden van premier Kan die op bezoek komt bij Tepco om daar die gesprekken te houden over die evacuatie... maar daar, zijn bijvoorbeeld, daar is daar bijvoorbeeld geen geluid voor. Um, is dat bewust of is dat inderdaad een ongelukje, zoals Tipco zegt? Ja, veel vragen die nog onbeantwoord zijn... maar er zal in Japan het laatste woord niet over gezegd zijn. Dankjewel, Kjeld. Kjeld Duits was dat vanuit Tokio. De gouden overwinning van Epke zonderland. We zaten massaal voor de televisie, voor het internet en voor de radio. Paul Hek is hier in de studio, kijkcijferspecialist van de NOS. Paul, met hoeveel hebben we gekeken? Uh, die finale hebben we met zo'n 2,4 miljoen mensen uh, gekeken. En op het moment dat uh, Epke aan uh, de rekstokking zijn oefening deed... Uh, waren er ongeveer 2,7 miljoen kijkers. Die, uh... Dat is wel minder dan de Ranomi hebben gekeken. Ja, dat, dat klopt. Uh, het is natuurlijk ook een heel ander tijdstip. Het was uh, he, gisteravond van de middag... Uh, er zijn er ook veel mensen die niet voor de tv zitten, die nog aan het werk zitten of onderweg naar huis zijn. Dus waarschijnlijk ook via de radio luisteren. Maar ook heel veel mensen die op internet hebben geprobeerd het te volgen. Uh, internet bereikte gistermiddag uh, een piek. Meer dan 200.000 mensen probeerden die livestreams uh, te volgen. Op een gegeven moment uh, lukte dat ook niet meer. Hè? Toen lag de site uh, heel, even, uh, heel even plat. Dat was het toch niet tijdens de oefening zelf? of dan net uh, voor? Was dan, was, was, was, de piek zat volgens mij nog net daarvoor inderdaad. Maar ook tijdens de oefening zelf iets daarvoor. Toen, toen zaten er ook heel veel mensen op, op, op internet. Ook zo'n 200.000. Dus uh, mensen die op kantoor waarschijnlijk ja, uh, zaten en ja. probeerden. En dat is een nieuw record ook dat voor Dat is de een nieuw record. Ook voor, in ieder geval ook voor de hele dag gisteren. Uh, internet in totaal uh, iets van. 1,2 miljoen uh, unieke bezoekers voor NOS.nl en voor alleen al voor de Olympische subsite bijna een miljoen uh, bezoekers. Dus dat is, dat, is een, dat is een record. Er werden gisteren toch wel wat uh, records gebroken. Ja. Uh, op internet, maar ook op televisie. Nog, ja. uh, en door App. natuurlijk met dat goud. En later die avond schoof je aan bij, uh, bij Mart Smeet in, uh, in het programma van Mart. En wat betekende dat voor de kijkcijfers? Uh, nou, dat werd ook heel goed bekeken. 2,3 miljoen kijkers. Dat is ook een record voor deze editie van uh, Studio Sportzomer. Dus dat, uh, ja, dat werd ook door heel veel mensen gevolgd. Ook al eerder op de avond trouwens zag heel veel mensen die naar tv gingen kijken want London Today had ook een record 2,1 miljoen kijkers is dus ook het uh, hoogste aantal van uh, deze, deze sportszomer. De, het zijn natuurlijk ook de eerste keer dat we dat programma hebben nu tijdens de Olympische Spelen maar dat uh, is ook het meest bekeken programma uh, meest bekeken uitzending goud doet het gewoon goed ja absoluut <lacht> Nederlanders die goud halen doet het altijd goed ja en dat kan je natuurlijk ook nog eventjes in de herhaling kijken dan bedoel ik dus niet herhaling op de televisie maar je kan het natuurlijk ook gewoon opzoeken want we hebben ook allemaal van die filmpjes op de site uh, staan klopt. klopt werkt dat nog een beetje wordt dat ja. aangeklikt ja dat wordt heel veel aangeklikt in ieder geval uh, um, de, de, de gouden oefening zelfs. Die, die video's uh, om die maand die je kan terugkijken... die is door bijna 200.000 bezoekers uh, uh, nog gekeken gisteren. Dus, en vandaag zal die ongetwijfeld nog heel veel uh, bekeken worden. Dus dan kunnen we morgen... Uh, zien hoeveel me mensen vandaag ook nog uh, toch nog terugkijken naar die, uh, naar die oefening. Ja, dat, dat gaat wel naar de 500, misschien 600.000. In, in totaal misschien wel. ja. ja dat zal wel, ik, ik, weet, ik kan niet vooruitkijken, maar ik denk dat het zal wel veel kansen dat het het meest bekeken video gaat worden. Uh, in ieder geval tot nu toe. Is het meest bekeken terugbekeken video van deze Olympische Spelen. Ja, En jij, jullie meten niet met jullie afdeling hoe vaak de naam Hans van Zetten is genoemd. Uh, verder op, nee, <laughs> op Twitter dat weet ik bijvoorbeeld. Niet. Wel veel, wel veel. Heb ik ja, gezien. Ja, ja, ja. ja, want daar, daar ging het natuurlijk ook over. Ook op de sociale media is het uh, helemaal losgegaan uh, over Epic. Eigenlijk had het land het. Maar over één ding. Ja, absoluut. Iedereen was helemaal in de ban. Ja. <laughs> Precies. Goed, de kijkcijfers zijn bekend van uh, gisteravond. 2,4 miljoen. Of gistermiddag moet ik zeggen, want het was al rond 5 uur 2,4 miljoen. Paal, dankjewel en tot uh, de volgende keer. Prima. Het is vier minuten voor half tien. Egypte heeft hard teruggeslagen na de dodelijke aanval afgelopen zondag op 16 grenswachters. Bij raketbeschietingen vannacht door het Egyptische leger op islamitische militanten in de Sinaï vielen 20 doden. Correspondent Sander van Hoorn vertelt dat de vergelding niet onverwacht kwam. Uh, nou ja, die emoties die waren wel heel hoog opgelopen de afgelopen dagen in uh, Egypte. De uh, begrafenis van die uh, militairen die gedood waren bij uh, die aanval afgelopen zondag. Uh, heftige emoties. En de uh, Egyptische president die natuurlijk gezegd heeft dat dit niet ongestraft uh, zou blijven. Maar wat meer concrete aanleiding geweest lijkt te zijn voor deze nogal zware beschietingen... is dat er vanmorgen wederom aanvallen waren op Egyptische checkpoints... in het noorden van de sina woestijn En dat lijkt dus echt de, drempel, uh, de druppel te zijn zijn geweest die deze emmer heeft doen overlopen. Maar ja, met raketten schieten, dat is nogal rigoureus. Kijk, het probleem wat Egypte heeft... is dat er uh, door het vredesverdrag met Israël... Uh, maar beperkt hoeveelheid uh, politie en militairen aanwezig mag zijn... in de Sinaï-woestijn. Dus je kunt niet alles controleren. Nou, tel daarbij op dat uh, Bedouïnen... Een, een, een heel fijnmazig smokkelnetwerk hebben... dus dat ze eigenlijk van alles kunnen doen onder de radar. En daar maken weer allerlei andere groepen gebruik van. Dus ja, dit, dit lijkt inderdaad een soort noodgreep die dan is toegepast... om in elk geval een signaal te geven en uh, om mensen uit te schakelen... zonder dat je daar uh, grote hoeveelheden militairen bij nodig hebt. Maar ja, zo'n noodgreep die doe je op het moment dat de situatie... zoals jij beschrijft, uit de hand is gelopen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Een van de redenen is doordat de Sinaï dus inderdaad heel weinig militairen daar heeft in verhouding. Het is ook bijna nooit gebeurd sinds die oorlog met Israël dat en het vredesverdrag uh, wat erop volgde... dat er helikopters en gevechtsvliegtuigen zijn ingezet. Het is nogal wat. Uh, en ja, dat is inderdaad een noodgreep. De nieuwe president, Morsi, die heeft er een, een, een, een van zijn speerpunten van gemaakt. Want uh, laten we niet vergeten, dit is uh, van de afgelopen week... Uh, die aanvallen over en weer. Maar het is eigenlijk al jarenlang uh, uh, uh, onrustig in de Sine-woestijn. Er zijn ook aanvallen geweest, bomaanslagen op toeristenplaatsen uh, daar. Dus he, dat geeft weer dat dat iets is... Wat al langer lag, daar moest iets mee gebeuren. En nou ja, dat is dus op deze manier gebeurd vandaag. Met inschetten uh, van uh, gevechtsvliegtuigen, helikopters en militairen. En ik denk dat dit ook niet het einde is. Ik denk dat dit een, een, een begin is van de jacht op al die mensen... die uh, naar de Sinei zijn gekomen en waar Egypte ze liever niet heeft. Dan moeten we het ook een beetje zien als een eerste signaal... van de nieuwe president, van Morsi. Nou, het is een wel een belangrijk signaal natuurlijk, waarbij hij ook niet anders kan. Kijk, hij heeft gekozen voor samenwerking met het leger. Uh, de ma militaire machthebber die uh, na Mubarak uh, de macht in handen had, uh, uh, veldmaarschalk Tantawi, is de nieuwe minister van Defensie geworden. Dus dat is samenwerking. Uh, Morsi heeft uh, gezien en ook met zoveel woorden gezegd dat het leger gewoon een van de belangrijke instituten is in uh, Egypte. En op het moment dat het leger dan wordt aangevallen door militanten in de Sinaï-woestijn, ja, dan kan die bijna niet anders dan. Hard terugslaan. En dat zei onze correspondent Sander van Horen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het is nog niet bekend wat die overeenkomst betekent voor de samenvattingen van de wedstrijden die de NOS nu uitzendt, zegt de algemeen directeur van de NOS, de Jong. De angst die wij een beetje hebben, is dat als je NOS Studio Sport vergelijkt met het Rijksmuseum, waar je eigenlijk vrij toegankelijk naar binnen kan en de nachtwacht kan zien is dat er nu iemand binnengekomen is die de nachtwacht voor zijn privécollectie heeft gekocht. En als je dat wil zien, dat mag. Maar dan moet je er veel meer voor betalen dan die 1,50 euro die de NOS per maand kost. En de Jong zegt zijn best te gaan doen om de rechten voor de samenvattingen bij de NOS te houden. Maar het moet volgens hem wel redelijk en billig blijven. De Jong noemt de overname door Fox een media-revolutie. Fox, Murdoch, kiest altijd voor de grootste landen in de wereld. En nu pakt hij een kleiner land, zegt De Jong. Bij Bank en Verzekeraar ING is de winst het afgelopen half jaar gedaald met 35%. Procent. In de eerste helft van 2011 was die nog 2,9 miljard. In dezelfde periode dit jaar was de winst 1,8 miljard. En de winst is lager dan analisten hadden verwacht. Maar toch is Topman Homme niet ontevreden. We hadden vorig jaar natuurlijk wat, wat bijzondere uh, voordelige ontwikkelingen die meegenomen zijn met de verkoop van een aantal onderdelen. Uh, die zaten er dit jaar niet in. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar het resultaat... 1,1 uh, miljard uh, netto, uh, iets minder op een underlying basis... dan denk ik dat we toch heel tevreden moeten zijn. Irg zegt nog steeds veel last te hebben van de economische crisis in Europa. Op Tessel woedt sinds vannacht een grote brand in een discotheek. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. De brandweer. Om uh, half drie vannacht is uh, op de kantoorstraat in een uh, discotheek een brand ontdekt... De brandweer is toen uh, meteen met, met alle beschikbare materiaal van het eiland zelf te plaatsen gegaan om uh, te beginnen met blussen. Uh, maar daar hadden ze niet genoeg materiaal aan. Dus inmiddels zijn uh, er twee keer uh, aanvulling gekomen per boot vanuit uh, Den Helder. Vanwege de rook is een aantal mensen uit de huizen in de buurt geëvacueerd. Ook twee hotels in Den Burg zijn vanwege de rook ontruimd. Korpsen van het land zitten dus op een extra boot om de brandweer van Texel te assisteren. Op de A15 bij Rotterdam is in de ochtendspits een vrachtwagen met LPG gekanteld. LPG, autogas, er is ook even wat gas ontsnapt. Maar de chauffeur heeft het lek zelf gedicht. Er is niemand gewond geraakt, zegt de politie. Uh, rond tien voor half acht is een uh, vrachtwagen gekanteld op de flyover van de Botlektunnel. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen... mogen niet door de tunnel, dus hij moest eroverheen. Hij is om onduidelijke redenen gekanteld. de vrachtwagen is uh, daarbij op zijn kant gekomen. Hij ligt er op een hele uh, vervelende plek. En de A15 werd vanwege dat ongeluk in beide richtingen afgesloten. Hoe het nu is, dat hoort u zometeen in de verkeersinformatie. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land is het zonnig. In het zuidwesten is het bewolkt en deze bewolking breidt zich over het zuiden uit. Elders ontstaan stapelwolken die vooral in het noorden kunnen uitgroeien tot een bui. In het zuiden kan soms wat lichte regen vallen. In de loop van de middag klaart het vanuit het noordwesten op... en kunnen er vooral in de oostelijke helft van het land nog enkele buien voorkomen. Het wordt gemiddeld 20 graden en er waait een zwakke tot matige wind... die van zuidwest naar west tot noordwest draait. Vanavond verlaten de laatste buien het oosten en zuidoosten van het land. Het klaart breed op en er is weinig wind.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 AWB, verkeersinformatie, files nog op de A15... van Europort naar Rotterdam bij Spijkenisse, 5 kilometer. U hoorde het net in het nieuws, daar is een vrachtwagen met LPG gekanteld. Alleen de rechterrijstrook is nu nog afgesloten. Mensen die omrijden over de N218, Europort Spijkenisse... die komen in beide richtingen bij Spijkenisse in de file, 3 kilometer. DNW's het Radio 1 journaal. Het aantal overvallen op juweliers, dat sinds begin dit jaar spectaculair. Dat is opvallend, omdat sinds 2008 juweliers... juist in toenemende mate slachtoffer van geweld en diefstal waren. Daar gaan we over praten met Ron Looyen, woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Waar zijn de cijfers op gebaseerd? Nou, het zijn de cijfers die wij landelijk registreren van alle politieregio's. Dus daar hebben we de laatste jaren een goede kijk op... En wat u inderdaad net zegt, wat de trend is op het gebied van de overvallen bij juweliers... dat is dat de afgelopen jaren lichte stijging daarop te zien is. Maar de eerste helft van dit jaar een spectaculaire daling. Ja, hoe is die daling te verklaren? Ik denk dat daar um, verschillende redenen voor zijn. Uh, kijk, met name refereer ik even aan het bericht van uh, meldmisdaad Anoniem van vanochtend... waarbij je ziet dat er veel meer meldingen zijn binnengekomen bij meldmisdaad Anoniem... op het gebied van criminaliteit. De mensen zijn veel meer bereid om uh, informatie door te geven... En dat merk ik ook als politie. Je merkt gewoon dat op het moment dat een uh, jullie overvallen wordt of bijna overvallen wordt, dat wij via 1 en 2 heel snel gebeld worden. En daardoor zijn we in staat om veel meer overvallen te pakken. Ja, en hoe meer overvallen je pakt, hoe meer je er kan uh, voorkomen. Mensen zijn het eigenlijk zat. Dat idee heb ik wel. En je merkt ook wel een maatschappelijke verontwaardiging als het gaat om de overvallen in Den Haag. Je merkt ook dat wanneer de foto's gepubliceerd worden... naar toestemming van het openbaar ministerie... dat we ook heel veel informatie krijgen. Dus ik hoop dat we nu op een kantop zijn aangekomen. Want dat speelt wel een rol, die toenemende publiciteit? Ik denk dat het zeker een rol speelt. Uh, kijk, met name jullie hebben natuurlijk hun zaak uh, met camera's uh, voorzien. En je merkt gewoon dat het risico om uh, tijdens de overval gefilmd te worden... en daarna ook nog uh, openbaar aan de schandhaal te worden genageld... Ja, dat dat zeker meestal spelen in de overweging om een overval te plegen. Ja, U bedoelt dat het OM er gewoon niet voor terugdijnt om foto's en videobeelden uh, openbaar te maken? Dat klopt. Precies. En dat schrikt ze dus echt, echt, echt af. Vandaar dus die daling. Nog even de, de exacte cijfers, want die heb ik eigenlijk nog niet gevraagd. We hebben daar over het eerste helft van uh, vorig jaar hadden we 58 overvallen. En de eerste helft van dit jaar waren dat 28. Nou, dat kan je met recht een spectaculaire daling noemen. Meneer Looyen, ik dank u wel. Graag gedaan. Vandaag in Londen beginnen de Nederlandse BMX'ers aan hun Olympische Spelen. Gisteren werd er nog een keertje geoefend op de baan. En die baan die ligt vlak naast de wielenbaan bij het Olympisch Park. Steven Dalebout ging kijken. Vanuit het veledroom droom is het twee keer linksaf, 200 meter lopen en je bent op de BMX-baan. DJ's staan te draaien in de nok van het stadion en speakers draaien zich warm voor het Olympisch BMX-toernooi. BMX in in voor Nederland doen vier BMX'ers mee, waarvan het grootste deel gehavend aan de start verschijnt. Raymond van der Biezen. Ik ben redelijk opgeklapt met al mijn blessures. Twan van Gent. Hij ja, brak er bij mijn schouder. En tijdens het revalideren uh, van mijn schouder, zeg maar, breken ook nog mijn hand. Jelle van Gorkom. Ik ben nog niet helemaal uh, zoals dat ik was voor mijn val. Maar um, ja, op dit moment uh, heb ik denk het maximale gedaan wat ik heb kunnen doen. En de enige vitter van het hele stel, Laura Smulders. Ja, alles in orde. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. En hij is zijn Olympics na debut in Beijing 2008. Van Gorkom was van alle brekenbeentjes in de ploeg het grootste slachtoffer. Hij lag in april zelfs even in coma na een crash. Toch lijkt hij nu wel weer redelijk hersteld te zijn. Ik ben nog niet helemaal uh, zoals dat ik was voor mijn val. Maar um, ja, op dit moment uh, heb ik denk ik het maximale gedaan wat ik heb kunnen doen. Dus wat dat betreft, uh, ja. Ja, wel, het was niet niks, hè? voor de duidelijkheid. Je had twee gebroken ribben, een hersenschudding en je hebt in coma gelegen. Ja, een ingeklapte long en een gekneusde long. Dus om dat nog even toe te voegen... Ja. Nou ja, uh, het is geen issue meer voor mij. Het, het mag ook geen excuus zijn en dat wil ik ook voor mezelf niet. Ik bedoel, uh, dat is allemaal geweest. En... Ja, zo, zo, dat, dat zeggen sporters heel vaak, die zoiets hebben meegemaakt. Maar ook de bondscoach zegt, ja, hij is nog niet helemaal de oude. Hij moest in, in, in zes weken tijd een achterstand uh, van, van drie maanden wegpoetsen. Ja, dat, dat lukt niet. Dus hij, uh, hij heeft nog niet helemaal het niveau van voor die valpartij. Nee, ja, nee, dat klopt. Uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon zo. Op de dag van vandaag ben ik nog steeds niet, uh, uh, zeker niet de jongen van, uh, vanuit 2011. Toen had ik gewoon een goed seizoen. Uh, dat niveau heb ik nog niet gehaald. Maar uh, ja, goed, het duurt nog drie dagen voordat de medailles uh, verdeeld worden. All the thrills and spills are taking place here, on a purpose-built track in the Olympic Park for three days. Wat bij 6.000 spectators. Het ging bij de Nederlandse BMX de laatste tijd dus vaak over blessures. Maar de bondscoach Bas de Bever denkt dat op deze spelen een medaille niet onhaalbaar is. Ja, jezus, alles is mogelijk. Er zijn hier 32 heren hier aan de start en die hebben hard moeten werken om hier te komen. Uh, die hebben dingen moeten laten zien. En ja, goed als ik dan praat over onze eigen jongens, die die, die doen niet gewoon mee. Uh, voor, voor, voor een hoge klassering. We hebben, we hebben altijd geroepen dat we gingen voor een medaille hier. En eigenlijk roep ik daar nou nog steeds. Oh, oh, oh man. Thank you, JFB. Go on, round of applause for JFB. Terwijl de speakers verder hun stemmen opwarmen, schiet ook Raymond van der Biezen over de baan. Van der Biezen deed in Peking ook mee aan het allereerste Olympische BMX-toernooi. Toen werd hij in de halve finales uitgeschakeld. Ik, ik heb altijd uh, tegen mezelf gezegd, van, ik, ik wil gewoon die finale fietsen. En als ik in die finale sta, weet ik gewoon dat ik kans maak op een medaille. Want alle heren die in die finale staan, die kunnen gewoon kans maken op een medaille. Of er moeten in de halve finale hele rare dingen gebeuren. Maar over het algemeen staat hier eigenlijk niemand aan de start die... Uh, die niet goed is. Dus uh, het zijn eigenlijk allemaal gewoon toppers. En uh, ja, goed, ik, ik weet wat mijn eigen kwaliteiten zijn. En uh, ik hoop dat die gewoon op het juiste moment uh, ja, op, op het goede pad gaan vallen. En dan, uh, dan kunnen er hele mooie dingen gaan gebeuren. Riders start from een 8 meter high ramp. Met elke race consisting of 40 seconden. Automatic... Van Gent brak dus vlak voor de speler nog even zijn schouder. En daarna, terwijl hij aan het revalideren was, nog een keer zijn hand. Maar nu staat Van Gent wel gewoon op de speler. En dus wil hij vlammen. Hoe moeilijk dat ook zal worden. Ben ik, tevreden? Ja, ik ben zelf nog perfectionistisch aangelegd. Dus. Uh, ik, ben oh niet snel, ik, ben, ik ben niet snel tevreden. Maar. Uh, maar ja. dat, dat belooft een, uh, een goede uitspraak dan nu. Ja, dat belooft een goede uitspraak. Maar ik zal voorzichtig zijn. En uh, dan gaan we zien. Uh, op 10 augustus. En waar ik tevreden mee ben, ja, ik ben tevreden dat ik hier nu sta. Maar ik ga zeker voor die finale plek. Links in het Verenigd dat gaat het baan en gewoon door. Rechts zit de BMX training erop. Riders must wear a helmet. Laura Smulders gaat naar het Olympisch dorp, twee minuten verderop, met een tevreden gevoel. Want voor de wedstrijden beginnen ligt de baan er prima bij. Hij ligt er mooi bij. Het is echt uh, ja, prachtig eigenlijk. Vertel, wat is er zo mooi aan? Uh, ze hebben het allemaal natuurlijk een beetje mooier gemaakt met gas langs de banen. Het loopt allemaal supergoed en hij uh, ligt er mooi bij. Helemaal mooi. De race is won als de front wheel crosses de finishing line. Hij legt er mooi bij, de baan van de BMX'ers. We zullen het zien, want ze gaan vandaag beginnen... ook de Nederlanders aan de Olympische Spelen voor de BMX. We gaan. Tell me your plans. De shirts waren dat. Dat gaan we zo doen. De alg, die heet de dino-flaggelaat. Die houdt Zeeland flink bezig ineens. Dat gaan we zo over hebben. Eerst John Bakker. John, hoe is het met de vrachtauto? Ja, dat gaat allemaal vrij aardig inmiddels op de A15. Daar kantelde inderdaad een vrachtwagen bij de Tunnel. Nou, de files daar zijn uh, nagenoeg opgelost. Alleen richting Rotterdam is de rechterreis ook nog afgesloten. En mensen die omrijden, ja, die staan nog wel even in de file op de N218, Europort Spijkenisse. In beide richtingen bij Spijkenisse nog drie kilometer. De Radio 1 Sportzomerbus. Als u wilt weten hoe geluk eruit ziet... dan zou u eigenlijk vandaag eventjes bij Deborah Blekkenhorst moeten zijn in Barendrecht. Want de G-voetballertjes beleven vandaag de dag van hun leven... daar op de voetbalvelden van de voetbalvereniging Barendrecht. Deborah, wat zie je allemaal? Nou, vooral heel veel blije gezichten, Bert. En, en ja, de spelers zijn zich nu een beetje aan het opstellen. Ik was zojuist omsingeld door spelers van PSV. Die lopen nu naar het grote hoofdveld. Dan naar de, naar, naar de ja, eigenlijk richting een beetje de middencirkel. Waar bijvoorbeeld ook al Eindhoven, Jong Oranje, Willem II, Ajax zijn opgesteld. En ze maken zich allemaal op voor de opening zo meteen. Want daarna gaan ze heerlijk tegen elkaar voetballen. Ja, het ziet er gewoon... Uit alsof je hier inderdaad ja, in, in, in een fantastische voetbalwedstrijd bent beland... van heel grote namen en heel grote teams. En het is allemaal georganiseerd door uh, de vereniging Coaches Betaald Voetbal. En Leo Beenhakker is voorzitter en die gaat het zo meteen openen. Meneer Beenhakker, we stonden net te kijken. Toen zei u ook, nou, dit is toch een fantastisch mooi plaatje. Uniek. Ja, dit is geweldig. Maar het is elk jaar hetzelfde. Dus, uh, het, is, het is een fantastische happening, punt één voor de deelnemers... Maar het unieke is uiteraard dat uh, ja, de top van het Nederlandse trainerskorps, de top van het Nederlandse Scheizerskorps, die is elk jaar present. Dat doet ze, geeft zijn medewerking eraan. Dus het is met name voor de, voor de spelers is het een unieke dag. En als je er rondomheen loopt de hele dag, dat het is, het is zo plezierig. Want de coaches, de drumband overigens doet ook mee... die zijn ze gewoon een beetje aan het warm spelen. Die, die onthalen u zo meteen ook, hè, geloof ik, na het welkomstwoord. Dan, dan uh, gaat de drumband ook voor u uh, uh, toch een, een nummertje spelen? Dat zal ongetwijfeld. Die ja. zullen heel de hele dag nadrukkelijk aanwezig zijn, ja. ja. De coaches zitten midden uh, ja, in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Dit weekend gaat het weer van start. Toch hebben ze wel tijd weten vrij te maken om dit allemaal te doen. Ja, maar dat is uniek En het wordt ook steeds moeilijker natuurlijk... want we krijgen allemaal steeds drukkere speelkalenders enzovoort... Maar ik moet eerlijk zeggen, wat dat betreft de loyaliteit is, is fantastisch. Want iedereen die, uh, die deelt toch zijn programma zo in dat hij hier kan zijn. En het is natuurlijk met name voor de spelers fantastisch. Als hier, uh, ja, als hier gewoon de coaches lopen die ook in dagelijks leven aan de, aan de top werken. werken. Ja. En hoe belangrijk is dit voor de voetballers zelf? Want zij spelen ook in reguliere competities. Nu hebben ze echt een, een eigen dag. Hoe, ja, hoe groot en, en belangrijk is dat voor hen? Ja, nou ja. Je moet straks maar kijken met wat een passie en een inzet er gespeeld wordt. Ik bedoel, ze worden geleerd aan een club. Het is PSV tegen Ajax en het is uh, AZ tegen Feyenoord. En uh, zoals uh, heel veel jonge mensen, ze, ze kruipen er helemaal in. Ze, ze leven daar helemaal in mee. En uh, ze gaan als de brandweer de hele dag, dus ja, dat is het mooiste. De, de overgave waarmee ze, waarmee ze spelen, de overgave waarmee ze als team proberen te winnen. Dat is, dat is ongelooflijk. Over inzet hoef je niet, uh, niet te praten met ze. Het is echt hun dag. Want zijn er dan bijvoorbeeld ook nog coaches bezig om toch onderling misschien al een beetje die aanstaande competitie door te nemen? Want ze zijn er nu toch? Nou, het is voor coaches met name een, uh, ook een beetje een reuniedag. Ik bedoel, iedereen is een aantal weken weer bezig geweest. Er zijn wat coaches die uh, bij andere clubs terecht zijn gekomen. Dus het is, uh, het is altijd tevens een, een reunie. En, uh, ja, ook daarin blijkt weer dat, uh, dat de, de, de betaalde coaches even een heel sterke band met elkaar hebben. Ik zag ook heel veel mensen, of misschien wel bijna iedereen, met handtekeningenboekjes lopen. Want dat is natuurlijk ook het mooiste, dat je, je je grote idool hier echt een krabbel kan laten zetten. Hoeveel heeft u er al uitgedeeld? Nou, nog maar een paar. Ik, uh, ik val er zo langzamerhand een beetje buiten. Maar je kunt je voorstellen, als hier uh, bijvoorbeeld Patrick Kluivert rondloopt dat hij vandaag een, een hele lange dag heeft. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik ook, ja. En, en is er nog een speciaal team waar u op gaat letten? Of zegt u van, ze zijn me allemaal even dierbaar? Ze zijn me allemaal even lief. Het is nogmaals, ik ben al elke keer weer, ben ik, word ik gegrepen... door de, de, de toewijdingen, de overgave waarmee ze met elkaar bezig zijn. En uh, hoeveel emotie er ook uh, in zit. Dus uh, daar leef ik van. Dat is fantastisch. En langzaam stroomt het vol. Steeds meer teams stellen zich op. Achilles 29 is er nu ook bijgekomen. En ze zijn trots hoor. En de aanvoerder staat dan echt met het bord van de club voor zijn borst. Van ja, dit zijn wij. En we gaan er vandaag een fantastische mooie voetbaldag van maken. En het volgende bijdrage, dan wil ik die spelers natuurlijk ook horen. Niet alleen meneer Beenhakker van de Bobo's, Deborah. Ja, Gooi de microfoon in de groep. Nee, zo, natuurlijk. Zo, nee, die gaan zeggen. we absoluut even ondervangen. We gaan ze absoluut opvangen hoor. Als ze allemaal klaar zijn met het handtekeningen jagen ook natuurlijk. Precies, maar ze zetten zo hun handtekening. Het is een hartstikke leuke dag. Als u het wilt zien, ga naar Barendrecht. Daar is dus de hele dag die G-voetbaldag. En de sportzomerbus is erbij. Voorlopig worden er geen mosselen verkocht uit een deel van de Oosterschelde. De giftige alg de giftige alge die is gevonden in een kreek die uitkomt in de Oosterschelde, die zorgt daarvoor veel problemen. Misschien wel kan je het binnenkrijgen bij het zwemmen. Vorige week ging in ieder geval een hond dood nadat hij in een besmette kreek zwom. Dierenarts Astrid Meininger. De hond is tien dagen geleden gekomen. Dat was op een vrijdagmiddag, aan het einde van de middag. De hond had daar gezwommen in de kreek in Ouwekerk. was verder ook een gezonde hond. en werd eigenlijk direct uh, heel erg ziek, ging braken. Hij kon ook niet meer goed lopen. En de mensen zijn direct naar onze praktijk gekomen. Uh, nou, de hond is helaas overleden. Zo slecht was hij. We hebben nog wel overleg met het uh, vergifcentrum. Omdat we ook verrast waren door de snelheid waarmee de hond zo ziek werd. En verder altijd goed is geweest. En hun zeiden dat wel eens bij blauwalg, bij honden dit verschijnsel geeft. Uh, ziekte na zwemmen in, uh, in het water. En we hebben toen een melding gedaan bij de provincie. De provincie heeft uh, gevraagd of we wat maaginhoud uh, van de hond konden, uh, apart konden houden. En die hebben dat onderzocht. En toen hebben ze een toxine gevonden wat door een dino wordt geproduceerd. En dat dat de oorzaak is geweest. De hele dag is er vergaderd door diverse betrokkenen. Wat moet er nou gebeuren nou die algen is aangetroffen? De een van hen is Jaap Holstein, hij is van de vereniging De Mosselhandel. Want de mosselen lopen gevaar, hè? die zitten in de Oosterschelde, die kreek komt daarop uit. Maar de mosselen op zich niet, die kunnen uitstekend tegen, maar mosselen filtreren algen. En als dat algen zijn die scheldnetoxines veroorzaken, dan is dat lastig voor degene die het eet. Vandaar dat er in de schelpdiersector een sluitende controle is... op de afwezigheid van schelpdietoxines. En eh, wat wij ook aanbevelen is... eet alleen mosselen die uit de legale hand komen. Maar u weet zeker dat de mosselen die nu gevangen worden in de Oosterschelde... waar die kreek op uitkomt, dat die ongevaarlijk zijn? Ja. Vanmiddag kregen wij hogere cijfers van het aantal algen in het water... uit voorzorg hebben we gezegd dit gebied even niet in de handel brengen... totdat we de uitslag hebben van de schelpen zelf. Bovendien, de mossel ontdoet zich er ook weer van. Uh, toxine gaat er ook weer uit. De mossel blijft filtreren. Die krijgt dus weer andere algen die niet toxisch zijn, niet giftig zijn... En op een bepaald moment is die weer schoon. En dat is uh, uh, meestal... Oh, dus er wordt nu gewoon niet geoogst. Zo nee. is het. Die mosselen blijven gewoon zitten en die worden wat groter. Ja, die mosselen die groeien gewoon door. En die, handel, die kweker die moet een tijdje wachten totdat hij weer het groen licht krijgt. En dan kan hij ze weer aanvoeren. Dus die mossel die herstelt zich met... Een dag of vier, vijf als de algen uit het water zijn. Dat type algen uit het water is. Een dag of vier, vijf is die weer schoon. Is het dan voor de zekerheid beter om nu een dag of vier, vijf geen mosselen te eten? Nee, er is geen enkele plaats uh, in de Waddenzee of in de Oosterschelde... waar mosselen gekweekt worden, die op dit moment uh, gif bevatten. Als dat wel zo zou zijn, dan zou dat gebied gesloten zijn. Maakt u zich zorgen, met al die pers hier... die toch daar iets over gaat zeggen, dat mensen denken... nou, ik doe het maar even niet, voor de zekerheid? En dat u dus uw handel ja, stil komt te liggen? Ja, het zal ongetwijfeld een, een effect hebben in de verkoop. Dat, en dat is natuurlijk balen dat er op dit moment gebeurt. De bijdrage was van Colette van Nuenen. Nederland stond rond een uur of vijf gisteren even stil. Epke Zonderland deed namelijk zijn oefening aan de rekstok op de Olympische Spelen in Londen. Een gouden oefening. Epke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een beetje kunnen slapen? Ja, dat ging wel goed, hè? Ja, <laughs> wel, ja wel, wel wat lichter dan normaal, maar uh, in ieder geval heerlijk geweest. Ja, nog iets meegekregen van het gekke huis wat het gisteren was in Nederland? Nou ja, een klein beetje. Waar, dingen die je dan hoort, maar uh, eigenlijk uh, maak je het niet bewust mee, nee. nee. Ja. En gisteren al de huldiging natuurlijk gehad in het uh, Hollandhuis eh, en bij Martsmeets. Wat was erger, de huldiging of bij Martsmeets? <laughs> oh, niks. Nee, het was niet erg hoor, nee, ik. vond het. Uh... Maar de hulde ging, dat was sowieso super gaaf. Uh, een heel, uh, heel uh, het huis dat dan uit het dak gaat. En, uh, dat zijn best wel toch wel mooie momenten. Dat je dan, dan uh, bes ja, beseft even hoe mensen ermee bezig zijn. En uh, nou, eigenlijk als je dan uh, in het arena bent, dan uh, dat is het toch, toch anders. Dus uh, nee, dat was wel een mooi moment. Als je dan ochtends opstaat, gisterochtend dus 24 uur uh, geleden, uh, heb je dan een idee van hoe zo'n dag gaat verlopen? Uh, ja, dat had uh, ik wel aardig in mijn hoofd al. Dat, uh, ja, waren we nog een... een ja, je, wat bedoel je, qua planning of... Uh, ja, qua qua <laughs> hoe planning, qua goud natuurlijk. Nee, nee, ik bedoel ja. gewoon van wat er allemaal gaat gebeuren, ook daarna. Ja, nee, nee, dit, dat zeker niet. Daar ben je ook uh, helemaal niet mee bezig nog. Je hebt uh, uiteindelijk als uh, einddoel de, die oefeningen uh, turnen en je uh, voorbereiding uh, daarop uh, ja, heb je je training. En, uh, dan ja, ben je alleen maar daarop uh, aan het focussen. En wat er daarna komt, dan ben je totaal nog niet mee bezig. Nee, dan, dan moet je je oefening turnen. Dan staan jullie daar in dat, uh, in dat rijtje. Begrijp ik nou goed dat je nog even stiekem uh, na, naar buiten bent gegaan... om nog even ergens in een zijzaal uh, in te turnen of warm te turnen? Ja, klopt. Ja, we hebben sowieso voor de wedstrijd uh, heb je de ruimte tijd om in een trainingzaal uh, ja, je voor te bereiden, dus in te turnen. En uh, je mag ook dus, uh, op het moment dat de wedstrijd bezig is... mag je nog uh, de zaal uit. Om uh, weer even daar in die trainingzaal aan de te hangen. En uh, nou, daar heb ik dus ook voor gekozen om, uh, om aan de ene kant uh, soepel te blijven en, uh, en warm. En aan de andere kant om even af te zonderen van uh, de wedstrijd. Dat ik uh, ja, echt met mijn eigen oefening bezig kon zijn. En uh, eigenlijk niet uh, te veel, al te veel met, uh, met de andere concurrenten. Nee, want je kreeg daar weinig van mee. Je wist ook niet dat die Duitser bijvoorbeeld zo ontzettend goed had getund. Nou die was echt vlak voor mij. Dus ik, ik wist de, de scores niet en ik had ook uh, de oefeningen niet gezien. Alleen uh, ja, door het gejuich van het publiek en, uh, en het geschil van Fyland zelf, wist ik dat hij uh, wel op nummer 1 stond. Maar uh, ja, wat ik precies uh, moest gaan scoren om hem uh, te pakken, dat wist, ik, dat wist ik niet precies. Alleen uh, ja, wat ik wel wist is, uh, wist is dat als ik die oefening die ik uh, wou gaan doen, gewoon goed en yeah. dan, uh, ja, dan had ik gewoon hele goede kansen. Dus uh, ja, dat is ook de reden waarom ik niet... Dus met de, met de anderen echt bezig uh, wou zijn. Maar, ja. uh, gewoon focussen op mijn eigen ding. Ja. En, en vandaag, ja, je wordt natuurlijk ontzettend geleefd. Zal ik even de krantenkoppen meegeven uit Nederland? Historisch goud. Ja, dus. uh, Epke heeft het geflikt. En hier zou ook nog, Epke vloog. Uh, het is Epke voor. Het is Epke na. Nou, je bent een nationale bekendheid, een soort beroemdheid. <lacht> ja, heb je nog uh, tijd voor jezelf? Uh, ik heb geen idee, we gaan het zien. Maar uh, ja, het is nu natuurlijk uh, hier ook... Uh, ja, super druk en uh, heel veel belangstelling voor. En uh, ja, dat is fantastisch, maar uh, ik heb geen idee uh, wat er verder nog uh, op af gaat komen. Nou, lekker nuchter klinkt dat. <laughs> heb heb veel <laughs> plezier en uh, bedankt voor het gesprek. Epke Zonderland, ja, gouden winnaar dus gisteren. Felix, heb je het ook gezien? Ja, nou en of Zat je in de zaal? was erbij. Ja, dat, dat, dat dacht ik al. Ik <laughs> <laughs> had het aangekondigd. Het dat was, dat was fenomenaal. De sfeer was geweldig. En dat... dat... Mm eigenlijk minuten lang wachten voordat die jury met de totaalscore kwam. Ja, dat hoort erbij. Hè? De spanning opbouwen, noem je dat. Schijnt, ja. Schijnt. Waar gaan we vandaag de spanning bij opbouwen? Nou, bijvoorbeeld bij de finale, bij de springruiters, De paden dus. Gekko Schreuder, Juf Rieling, Mark Houtsager, Michael van der Vleuten. Dat begint pas om één uur, dus wij hebben er niks aan. De hockeyfinale, de halve finale tussen Nederland en Nieuw-Zeeland... bij de vrouwen, die begint pas om half vijf. En is te hopen dat de Nederlandse dames doorgaan. Dat moet toch eigenlijk kunnen. Uh, wij worden vanochtend wel bezig gehouden door uh, de, het Olympisch Stadion.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 Zes, hij heeft het. Hij heeft Epke Zonderland heeft het goud te pakken. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.